Maar voor vanavond het gaat het namelijk over uh, Koning Agap. En omdat het ook nog over, uh, over engelen en over geesten gaat, dan kun je wel eens een hoop verschillende gedachten hebben die uh, confronterend zijn. Dat er dingen zijn waar je in je buik niet goed van wordt. Ja, ah, dat kan je helemaal niet. Ik ga niet vertellen wat wel en wat niet kan. We houden het gewoon bij wat het woord zegt. Dus ik denk, ik maak een start vanavond met Hebreeën 1, en daarna gaan we verder. In het oude testament. Luister goed wat uh, Paulus zegt. Tot wie der engelen heeft hij, Abba Yahweh, ooit gezegd... Zet je aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Tot wie der engelen, meervoud, heeft hij het ooit gezegd? Tegen niet één engel heeft hij dat gezegd, hè? Dank u wel. Er is geen engel geweest waar vader tegen gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. Nooit. Er is er maar eentje geweest waar hij dat gezegd heeft. En dat is tegen de Messias. En die Messias is de zoon van David. En uiteindelijk is daarover geprofiteerd. En die zoon van David zit vandaag aan de rechterzijde van God op de troon. Dat heeft hij nooit tegen een engel gezegd. Want daar zijn engelen niet voor geschapen. Amen. Tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet je aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden gemaakt heb tot de voetbank van je voeten? Vraagteken. Niet één engel. Dan zegt hij verder, zijn zij, dat zijn die engelen, niet allen, allen, dienende geesten? Mooi. Wat zijn engelen? Dienende geesten. Zijn zij niet allen, niet één uitgezonderte? Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die in al samenkomen in de naam van Jezua? Zijn zij niet allen, allen engelen, dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beerven? Er zijn er dus ook die het heil niet zullen beerven. Zij die ervoor kiezen om in goddeloosheid verder te wandelen en zelfs moedwillig tegen God ingaan, daarvoor zijn die engelen op deze wijze niet. De engelen zijn gedienstige geesten die worden uitgezonden voor ons die in Yeshua het eeuwige leven beerven. Het heil. Dit is een citaat uit psalm 110, vers 1, psalm van David. En daar staat dus al dus luidt het woord van wie? ...van Yahweh tot mijn Heren. Dus er is een woord van Yahweh... ...tot mijn Heren, zegt David. Als je nou in het Nieuwe Testament leest... ...daar wordt gesproken over... ...als die citeert... ...aldus luidt het woord van de Here, ...hoofdletter H, kleine letters E-R-E... -E, ...tot mijn Heren... ...hoofdletter H, kleine lettertjes E-R-E. -E. Bij u ook al in de Bijbel... Je kunt in de Bijbel van het Nieuwe Testament niet zien het onderscheid tussen Yahweh en Yeshua. Want door het hele Nieuwe Testament heen wordt het met eigenlijk kleine letters geschreven. Het zou eerlijker zijn geweest als ze hadden gekeken naar het Oude Testament waar de Yahweh had moeten staan. Want dan had er gewoon in het Nieuwe Testament gestaan, al luidt het woord van Yahweh tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank van uw voeten. Dus wat hier door Paulus geciteerd wordt, dan heeft hij het gewoon over Psalm 110. Psalm 110 wordt geloof ik al vijf of zes keer geciteerd door Paulus onderwijs. Het meest geciteerde tekst uit het Oude Testament, want er staat geschreven, is Psalm 110, het eerste vers. Om maar te kunnen snappen waarom het gaat, tot het gaat over Jaweh onze God, die spreekt tegen de Heer van David. En de Heeren van David is zijn nageslacht, het zaad wat geboren zou worden uit hem, die uiteindelijk op de troon zou zitten van Jeruzalem en de hele wereld zou heersen. En door Gods genade wij met hem. Dus de Heere is Jawe sprak tot mijn Heeren en dat is Yeshua. En uiteindelijk is Yeshua door zijn positie verheven boven David. Dus zo spreekt David over mijn Heeren. En dat staat dus in het Hebreeuws. Ah, dan niet, dankjewel. Engelen zijn, broeders en zusters, allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dat is de eerste taak die ze hebben om uit te voeren. En ze hebben ook nog een andere taak om ons tot versterking te brengen. Want God zendt ook zijn engelen uit om je geloof te beproeven. God verzoekt je niet. God beproeft of dat wat in je is, dat wil hij zien dat het functioneert. Dus er kan ook een engel voor je komen te staan die je geloof beproeft. Heb je begeerte diep in je hart naar iets waarvan God zegt heb het niet, dan kom je daar dus in de verdrukking te staan, want de engel brengt je tot een keuze. God verzoekt je dus niet, hij beproeft je. Daarom is het zalig als je in vele verzoekingen valt, want die komen uit je buik vandaan, uit je binnenste. Want je moet dus die verzoeking overwinnen door de goede keus te maken. En dan ben je geslaagd. is dus zo, die heb ik overwonnen. Nou, dan kan die engel nog een keer komen, dan kan die engel nog een keer komen. En dan is de vreugde in de hemel, want Piet, Jean, Kees, Klaas, Marie, gelovig in Yeshua, overwin dus de beproeving. Hoe kan je een springpaard nog hoger leren springen door elke keer de balk wat hoger te leggen? Engelen worden uitgezonden door vader. Met medeweten van vader om te beproeven. Maar niet om je te verzoeken. Hij zal nooit tegen je zeggen, psps, ga dat maar doen. Niemand kijken, het is toch donker, doet het maar. God verzoekt niemand. Maar wat wij in onze harten hebben, vader weet het... En hij laat dus een engel bij je komen om je te helpen. verzoeking die van binnen zit door beproeving te overwinnen. Een vreugde, dat merk je zelf ook naarmate dat je verder komt op de weg. Is het een vreugde om steeds hoger te komen op de weg. Dan kun je als je op die berg zit lekker om je heen kijken waar je vandaan komt. En je zegt, Zo, daar kom ik vandaan. Wat een vreugde. Opwaarts gaat ons pad naar boven naar het hemels huis. Dus je gaat steeds dichter bij vader komen. En dat is een vreugde. Je wil zelfs niet meer zondigen. Vindt u het goed dat we deze tekst zo sprak als uitgang voor vanavond? Dan gaan we kijken hoe we aan het eind van de rit uitkomen. Alle engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten dienste van ons die het heil zullen beërven. Durven we het te zeggen, we zullen het heil beërven? Want we bezitten het in geloof. En dadelijk in de opstanding uit de dood zullen we zien hoe we zijn. Die belofte die ligt daar. We gaan naar 1 Koningin 20. Ik begin maar bij 1 koningen 20. Ik had eigenlijk twee hoofdstukken eerder moeten beginnen al. Om de geschiedenis te lezen waar die aangrap mee aan de gang is geweest. Want aangrap is geen best, lieve mensen. Het is verdrietig als je het leven van Aagap ziet. En de dingen die God allemaal moet corrigeren door zijn profeten. Die aangrap is eigenlijk, uh, ja. Ik denk bij mezelf al, is, wat is die man toch enorm moeilijk leven aangegaan... door met een Izebel te trouwen. Wat een ramp. Dat wil in niet goed spreken... wat hij gedaan heeft... maar het is mede... de oorzaak waardoor hij gegaan is... zoals hij ging. Izebel was niet bepaald een zegenvorm. Hij had daarboven moeten staan. Hij... een van de profeten heb ik er maar achter gezet. Een van de profeten... er staat niet bij welke profeet... Zij tot hem wie, dat is de koning van Agab, dat moet ik even uitleggen, omdat je die twee hoofdstukken daarvoor niet gelezen hebt. Die, een van die profeten die zegt, zo zegt Yahweh, omdat gij de man die onder mijn band staat, dat was Ben-Hadad, de koning van Aram, de koning van Syrië, die vocht maar steeds tegen Israël, ze roofden en jatten, ze vermoorden, het was een probleem. Je moet gewoon als je thuis komt maar gaan lezen. Het is leuk om dat weer te doen. Zo zegt Yahweh, omdat gij de man... dat is Benhadad, de koning van Aram... die onder mijn band staat... een ban... als je bij God onder de band staat... ben je ten dode opgeschreven. Alleen wie dood hem? De koning van Israël. Want die Aram... die had natuurlijk gedeeltes van het land ingepikt... steden ingepikt... en dat kan helemaal niet te horen tot Israël. Maar wanneer pakt nou de vijand je steden in... Als hij in goddeloosheid leeft, dan gaat de grens omhoog. Dan je, ja, dat kan ik ook niet beschermen. Dan moet je maar gaan knuffelen met die Syriërs en hun goden. Dus juist laten zien hoe dat die, die god van de Syriërs met jou knuffelt. Dat kost ze altijd hun kop. Het is verschrikkelijk als gods kinderen, willens en wezen de afgoden gaan roken. Dat is een ramp. Die benadat staat onder de ban van Yahweh omdat gij die man die onder mijn band staat uit uw hand hebt laten gaan, zal uw leven, jij koning Agab, in de plaats van het zijne wezen. Zo. En uw volk, dat is Israël, de tien stammen, in de plaats van zijn volk. Want die tien stammen die waren helemaal niet kosher. Er was al scheiding gekomen. We hebben stukken gelezen over Jerobeam. Van Agab staat geschreven, er is nog nooit een man zo slecht geweest als Agab. Hoewel die nog één goed puntje had, Maar goed, komen we dadelijk ook wel op. Dat woord Ben-Hadad, waar het over gaat... dat is Ben-Hadad, is zoon van Hadad. Maar Hadad is een afgod. Dus die Ben-Hadad, ja het zit wel in zijn naam... een zoon van een afgod... maar dat zijn dus de delen van de afgoden... die Israël aan beden heeft. Die neemt Israël in bezit, natuurlijk. Als je buigt voor een andere god... die geen goden zijn... ja, dan geef je je leven over aan die god... die komt in jouw huis... Dan heb je een probleem met de enige waarachtige God. Toen ging de koning van Israël... Moet je goed luisteren. Wie is de koning van Israël? Dat is Agab. Die ging gemelijk en tornig naar zijn huis... en kwam te Samaria. Daar woonde die. Dus omdat die profeet... we weten niet eens zijn naam namens Yahweh deze woorden uitspreekt... en ik kan het begrijpen... omdat hij dus dat niet gedood heeft... Nee, hij heeft een verbond met Benadad gemaakt. Ze kwamen met een enorm leger naar hem toe. En God die zegt tegen hem, maak je klaar. En jij gaat de aanval in. En dat doet hij. En hij overwint. En die Benadat, die komt helemaal klem te zitten in een stad. Waar de muren op de soldaten zijn gevallen. Die lagen allemaal dood. En hij kruipt door die huizen heen om te vluchten. En dan zeggen zijn ze eigen soldaten. Je kan maar beter jij eigen overgeven aan die koning van Israël. Want die zijn behoorlijk genadig en barmhartigd. Dan kan je het leven eraf brengen. En die Benne, dat doet dat. En op hetzelfde moment denk ik: Ah, grapje, nou is goed. Is hij daar? Hé, hey, kom hier. Broer van me. Of zoiets dergelijks. Als je die stukken leest, denk je. Hoe is het mogelijk? Een man die onder de ban, onder de vloek van God staat, gaat die een verbond mee aan? Ja, dat hij kan handel drijven in Damascus en hij in, uh, in Samaria. Dag ik dat gaat goed met je. God pikt het niet, dat we onze vijand vrijuit laten gaan. Maar goed, het is allemaal voorgeschiedenis. Het is te veel om het allemaal te lezen vanavond. Maar die koning van Israël, die Agap, die is behoorlijk geschrokken. Want zijn leven gaat in de plaats van hun. En zijn volk gaat in de plaats van, van dat, de Syrische volk. Nou, hij gaat gemelijk en tornig naar huis. Ooit was nagedacht over gemelijk en tornig? Hoe vaak denk je dat zo'n woord terugkomt in de Bijbel? Gemelijk en tornig. Gemelijk maar drie keer en tornig maar twee keer. In deze vorm, het komt wel meer voor, maar in deze vorm, zeer bijzonder, gaat alleen maar op bij Agap. Dat woordje gemelijk, dat is kar, is koppig, onverzoenlijk, opstandig en gebelligd. En dat uh, toornig, dat is kwaad, razend, uit zijn humeur en verontwaardigd. Zo gaat hij naar huis. Die zit echt niet lekker in zijn vel. Het is net een klein kind die een draai in zijn oor heeft gekregen en die zo naar huis loopt. Wat zou je met dat kind doen? denk je, wat zou lopen? Kom eens hier. Hij zou voor je vluchten, want dan weet hij dat hij natuurlijk ook weer een rode beeld krijgt. Hè? Maar ja, dat kan je met een volwassen koning niet doen. Een volwassen koning die onder de gezag en die onder de zalving van Abba Yahweh staat. Want die zijn gezalfd, hè? Het zijn messiachs, zeg. Gezalfde des heren. een gezalfde des heren die dit flikt, krijgt met zijn zalver te maken. Echt waar. Moet je niet mee te doen krijgen. Want als hij klappen gaat geven, al gaat hij alleen maar dreigen, dan wordt het al benauwd in je broek. Nou, hij gaat naar huis, koppig, onverzoenlijk, opstandig, gebelgd, kwaad, razend, uit zijn humeur, verontwaardigd. Zo gaat hij naar huis. Dat is een verkeerde attitude. Hij had beter anders kunnen doen. Dat komen we dadelijk ook nog een keer tegen. Maar dan helpt het niet veel meer voor hem. Dit moeten we dan maar onthouden, Vindt je ook niet? Je hoeft het niet nog een keertje te zeggen, moet je gewoon lezen. Hierna gebeurde het volgende, we gaan het even heel kort doen, we gaan niet hele versen lezen, alleen even de nootjes ertussenuit. Hierna gebeurde het volgende, Agap spreekt tot Nabot, die geschiedenis kennen we, maar bijna een hoofdstuk is het. Geef mij toch jouw wijngaard, schitterende wijngaard, ligt zo naast het paleis, geef mij jouw wijngaard. Niet omdat hij moet geven, want hij wilde gewoon de vette prijs voor betalen. Maar Nabot zegt dat Agab, daarvoor bewaren mij Yahweh dat ik de erfenis van mijn vader aan u zou geven of verkopen. Kom nou toch. Dat gaat echt niet gebeuren, koning Aagap. Toen kwam Aagap in zijn huis. Hé, hey, komt hij weer. Gemelijk en tornig. We weten nou wat het was, hè? Gemelijk en tornig, hè? Hoe was het ook weer? Koppig, onverzoenlijk, opstandig, gebelgd, kwaad, razend, uit zijn humeur en verontwaardigd. Zo komt hij in zijn huis. Hij legt zich neer op zijn bed, keert zijn gezicht om en wilde niets eten. Echt een verwend mannetje. Maar voor een volwassen vent, ik zou hem niet na willen doen. Echt niet waar, laten we dat er alsjeblieft van leren. Koppig, onverzoenlijk, onverstandig, gebeld, kwaad, razend, uit en verontwaardigd. Moet ik het nog vaker zeggen? Nee hè. Onthoud het alsjeblieft. Dan komt die lieve vrouw Izebel bij hem. En die zegt, waarom gemelijk gestemd? Zij kent die taal ook dat gij niets eten wilt. Toen sprak Agab tot haar, Nabot heeft gezegd, ik geef u mijn wijn, ga het niet. Daarop zei zijn vrouw Izebel, het wordt vaak genoemd die naam hoor, dus goed om er een beetje misselijk van te worden. Daarop zegt zijn vrouw Izebel tot hem, gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël, uitroepteken. Maar de meeste vertalingen vertalen hem anders met een vraagteken. Oefen jij nou de macht uit in Israël? Een vingertje. Oefen jij nou de macht uit in Israël? En dan komt er een vraagteken te staan. Gut, gut, gut, mannetje. Dat ga ik even anders voor je doen. Ik zal jou de wijngaard van Nabot geven. Ze gaat een foefje uithalen. Ze gaat brieven gebruiken. Stempels en zegels vonden van Aagab. En ze klaagt hem aan. Die Nabot, dat hij verkeerde dingen heeft gedaan. Hij zegt, haal hem voor dat volk. En beschuldig hem. Gut, gut, gut, hebt hij dat gedaan, daar staat de doodschaf op, stenigen. En ze gooien hem dood. En zijn bloed wordt gelikt door de honden. Te veel om te lezen. Maar Isabel kreeg uiteindelijk te horen, die Nabot, uh, Isebel, die is dood hoor. En dan zegt zij, sta op, neem de wijngaard van Nabot in bezit, want Nabot is niet meer in leven. Hij is dood. Nou, hier zit een hele geschiedenis aan. Lees het als je thuiskomt. En lees het regeltje voor regeltje. En probeer je daarin te verplaatsen hoe dat gaat. Zodra Agap hoorde dat Nabot dood was... stond hij op naar de wijngaard van Nabot te gaan. En die in bezit te nemen. Zo, dat hebt dat wijfje even geregeld voor hem, Nabod Nabot en is dood. Binnen een week. Of zoiets dergelijks. Nou, die ga ik even dat, uh, die tuin opnemen. Maar het wonderlijke is... Terwijl dit gebeurt, dat hij die tuin in bezit gaat nemen, toen kwam het woord van Yahweh tot Elia. Dus hij vertrekt uit zijn slaapkamer, hij gaat die wijngaard in bezit nemen. En op hetzelfde moment het woord van Yahweh tot de profeet. Die was de vlug bij, zegt die profeet. Het lijkt wel als u door God gestuurd wordt. Ja, dat is meestal zo. Nou zegt hij, maak je maar gereed, ga aagap. Wie is dat? Ahab, dat is de koning van Israël. Hij woont in Samaria. Gaat hem tegemoet, Elia. Hij is in de weinigheid van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. God die weet alles en hij zegt het tegen zijn profeet. En die profeet die vertelt het in de samenkomst of gelijk in recht in je oor. En dan zink je bij je eigen gut nog, hoe haalt hij dat nou toch vandaan? Hoe weet hij dat nou? Niemand weet dat. Nee, dat komt omdat God het weet. Zo werkt dat. Dan zal je tot hem spreken. Zo zegt Jawee. Gij hebt gemoord. Dat zeggen we elke keer op in de Tien Geboden. Daar staan die: Gij zult niet doden. Moorden. Met opzet een plan bedenken. om iemand om het leven te brengen. Hij is medeschuldigd met wat zijn vrouw geflikt heeft. Hebt gij gemoord. en ook in bezit genomen? Dat betekent dat je rechtstreeks aan de moord verbonden bent. en in bezit nemen waarvoor het gedaan is. Voort zult gij tot hem spreken. Zo zegt Jawee. Ter plaatse waar de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden jouw bloed likken. Ik denk dat je daar helemaal zuur van gaat worden, denk je ook niet? Als die profeet het bij je komt, had dan wat moeite met die profeten, En er is weer een andere profeet. Toen zegt Agab tot Elia, heb je ge mij gevonden, mijn vijand? Oh, het was al geen vriend van hem ook. Hij was waarschijnlijk van een andere gemeente die ergens anders samenkomt. En dan komt die voorganger, die komt even praten. Weet je wat? Ja, dat is lastig. Heb u mij gevonden, mijn vijand? Daarop zei hij... Ik heb u gevonden... omdat gij u verkocht hebt. Om te doen wat kwaad is... in de ogen van Yahweh. Je hebt dus jezelf, je eigen... verkocht om kwaad te doen... in de ogen van Yahweh. Nou, wij weten behoorlijk goed tegenwoordig... wat in de ogen van Yahweh goed is. En we hebben met elkaar besloten... om het goede te doen voor Yahweh. Want dat is pas leven... Maar hij heeft zijn zalig en ziel verkocht om kwaad te doen in de ogen van Yahweh. Lieve mensen, dit is een ramp. Iemand vermoorden. Kent u nog een toevallig een gezal op de desheren die zo'n geintje geflikt heeft? David. David. Hoe ging David er ook weer mee om? Echt waar, hij stortte ter aarde alsof hij het daarvoor al niet gesnapt heeft. Maar toen het hem echt door de geest van God niet zien op welke plaats dat hij stond, hebt hij gesweeld tot God. Het was natuurlijk niet te herstellen, want er is een dode. Nochtans, omdat hij dat gedaan heeft, werd hij een man naar Gods hart. Mocht hij opstaan, hij mocht uh, weer een kind verwekken... en dat kind wat verwekt wordt, wordt Salomo. Wonderlijke ervaring. Maar met, uh, met deze koning, met deze gezalfde, deze heren, gaat het anders, hoor. Omdat jij jezelf verkocht hebt om kwaad te doen in de ogen van Yahweh. Zie... Ik doe onheil over je komen, Agab, zegt de profeet. Ik zal u wegvegen en ik zal van Agab alle van het mannelijk geslacht uitroeien. Van hoog tot laag in Israël. Weet u nog hoeveel zonen dat hij had? Een hele vruchtbaar man hoor. Zeventig. 70... Ik zal je eerlijk vertellen, als het het Jehu komt. Waar staat Jehu onbekend? Een Jehu-ijver. Nooit van gehoord? De ijver van Jehu. Want hij gaat natuurlijk dat hele mannelijke nageslacht van Agap uitroeien. Overvalt hij al die mannelijke nazaten. Als je dat gaat lezen dadelijk, in de, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat dat allemaal in de Bijbel staat? Ja, Jehu gaat dat hele nageslacht van Agap uitroeien. Daar komt geen koning meer op de geen nageslacht. Zelfs zijn nageslacht wordt uitgeroeid, zijn naam wordt uitgewist uit Israël. Dat is natuurlijk heftig... Maar als wij willen en wetens in de wegen van de tegenpartij wandelen, tegen onze Abba Yahweh in, wordt onze naam ook uitgeroeid uit het Koninkrijk van God. Dan zullen we dus niet leven in het Koninkrijk van God, wat gekocht is met het kostbare bloed van Yeshua. Ook aangaande Izebel, daar heb je ze weer, heeft Yahweh gesproken, de honden zullen Izebel verslinden aan de voorwal van Israël. Als die Jehu de stad binnenkomt, op zijn paard, dan ineens hangt ze uit het raam. En er staan achter haar twee dienstknechten. Weet u wat er nog gebeurde? Hij zegt: gooit dat mens eruit. En het is hipla. En ze valt natuurlijk behoorlijk hard. Maar hij staat op zijn paard erbij en die rolt met zijn paard vooruit en achteruit eroverheen. Hij verplettert die hele vrouw. En dan rijdt hij verder met zijn paard. En dan zegt hij: Na een uur, laten we nog eens kijken hoe het met er is. Weet u wat er over was? Twee handjes die lagen op straat en alles was opgevreten door de honden. Ja, als je het leest dan denk je, mensen, wat een verhaal. Maar zo gaat het wel met Isabel. Radicaal, het is niet te geloven, het is bijna geen evangelie om dit te horen, vindt die ook niet? Nooit is iemand, staat er dan, geweest... Die zich zo verkocht heeft als aangap. om te doen wat kwaad is in de ogen van Yahweh. waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Ik heb gelijk, hè. Ze heeft hem ergens toe aangezet. Hij heeft daarin bewilligd. en hij heeft Nabot uh, zijn tuin genomen. Het kan niet voor een gezalfde des Heeren. Gezalfde des Heeren hebben een bijzondere verantwoording. Nou, nou, nou, 1 Koningen 21, vers 26. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld, die Agap. Door de afgoden achterna te lopen, geheel zoals de Amorieten gedaan hebben, die Yahweh voor het aangezicht van Israël verdreven heeft. Zodra Agap deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen. Toen hij dat hoorde, scheurde hij zijn klederen, lieve mensen. Hij doet een rouwgewaad om zijn lichaam en hij gaat vasten. Ja, hij legt zich in zijn rouwgewaad te rusten en liep met lome tred. Dat is een hele andere houding. En het wonderlijke is, weet je wat er nou gaat gebeuren? Door de houding van Agab. Toen kwam het woord van Yahweh. Zodra hij die houding aannam, komt er weer het woord van Yahweh tot Elia. En hij mag die Elia helemaal niet. Hebt gij gezien dat Aagab zich voor mij verootmoedigd heeft? Waar kennen we dat woord verootmoedig ook weer van? Vasten. Grote Verzoendag. is een dag van verootmoediging. Van vasten voor het aangezicht van God. Omdat hij zich voor mij verootmoedigd heeft... zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen. Hij hoeft het niet te zien. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen... Want wat wordt er ook weer over die zonen gezegd van hem? Tot aan de laatste jongen wordt het uitgeroeid. Maar hij hoeft dat leed niet te zien. Hij zal nog sterven. En daarna komt de uitroeiing van zijn nageslacht. Dat is nog een genadige handeling. Een daad van God. Maar dat komt omdat hij zich verootmoedigd heeft. Ik wou dat hij dat veel eerder gedaan had. Ik hoop dat wij het ook doen. Zodra we merken dat we fout zitten. Dat je zegt nee vader vergeef me. Vergeef me. Pleit op Jeshua, dank God ervoor en bekeer je. Nadat men drie jaar stilgezeten had, zonder oorlog tussen Aram en Israël, dat is ook een beetje tricky, deze uitdrukking. Drie jaar stilzitten. Waarom is dat tricky? Er waren steden in de handen van Aram gevallen. En die steden, die zijn nog steeds in de hand van de Syriërs. Dan moeten ze toch weer uit weggehaald worden, of niet? Maar het is door een goddeloosheid dat de Syriërs het hebben ingenomen... Ja, dat is natuurlijk een conflict. In je denken: ja, ik ja, kan toch niet. De stad, die is onze stad, ligt in de handen van de Syriërs. Het gebeurde in dat derde jaar dat Jozefat, dat is de koning van Juda, de twee stammen, tot de koning van Israël komt. Beetje bijzonder hoor, want die, die twee die konden elkaar niet erg hebben natuurlijk. Want bij Jozefat had hij de tempel natuurlijk in Jeruzalem. En Jerobiam die had al twee van die gouden kalveren neergezet. Om ze dus niet naar Jeruzalem te laten optrekken. Dus het lag normaal niet erg lekker tussen Juda en Israël. Maar nu komt die koning van Juda, Jozefat, die komt tot de koning van Israël, Agab. En dan staat er in 2 kroniek 18 vers 1. Toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat, de koning van Jeruzalem en Juda. Verzwagerde hij zich met Agab. Is die toch ook niet helemaal goed bij zijn hoofd, hè? Om met de zus van Agab iets aan te gaan hij verzwaagt zich ik denk niet dat het lekker is nou de koning van Israël zei tot zijn dienaren dat is dus Agab weet gij wel dat Ramot in Gilead aan ons behoort Vraagteken. wisten jullie dat? ja dat weten we Oké. Okay. nou wij zijn een beetje nalatig om het uit de macht van de koning van Aram terug te nemen dat is toch de, de zot dat is een stad van ons die Ramot die moeten we terug gaan pakken en dat zegt hij dus op het moment dat Jozefat bij hem is. Hij heeft natuurlijk een beetje dun in zijn broek van die, uh, die Syriërs. Hij denkt het is natuurlijk veel leuker om uh, Jozefat uh, achter me te krijgen. Dan hebben we een dubbel leger en dan kunnen we erop af. Tot Jozefat zegt hij, Agab, ga gij met mij ten strijde tegen Ramot en Gilead? En Jozefat zegt tot de koning van Israël, Agap, ik ben als gij. En mijn volk, de twee stammen, is als uw volk. Mijn paarden zijn als jouw paarden. Eigenlijk zegt hij, je hebt de beschikking over allemaal mensen en mijn hele leger. Maar ik denk dat het wat niet lekker zit. Maar, er komt hij al. Als de maar komt, Jozefat zegt dat de koning van Israël, Agap, vraag vraagt toch eerst het woord van Yahweh, jongen. Je moet eerst Yahweh vragen voordat je oorlog gaat voeren. Toen riep, Koning van Israël, dat is Agap, de profeet. Je zou haar zeggen dat degene die dat geschreven heeft, dat koning, die naam van Agap, haast niet wil noemen. Elke keer zegt hij de koning van Israël, de koning van Israël. En dan zeg ik, maar ja, maar dat is Agap. Dus die Agap roept de profeten, hoeveel zijn dat er? 400. Hij gaat 400 profeten. Dan heeft hij bijna in elke kerk wel een profeet zitten, want hij haalt ze allemaal bij elkaar. Dat probleem hebben wij ook. Als wij de 400 christenen uitroepen, de voorgangers ervan, of er nou gegrieveerd hervormd, pinkse, charismatisch zijn, ze zeggen, jongens, commune, maar eens vertellen, wat ga ik doen? Ga ik de Sabbat vieren of de zondag? Dan zeggen ze allemaal, nee, hey, moet je de zondag doen. Dat is goed, de Heer is opgestaan. De sabbat is weggedaan. Trouwens, heel die toeraal is weggedaan. Ik zou de zondag vieren, Wim. En dan zegt mijn beste vriend, zegt, jo, jo, jo, jo, jo, is er nou nog niet de profeet onder jullie? Ze zeg, ja, dan loopt nog een zekere lovier rond. Hij doet het wel vaak moeilijk. Ja. <tied> En een nee, zegt hij, zegt, hij, zegt hij hetzelfde als die valse profeten. Zegt hij, ja, ga zondag vieren. En zeg ik, ja, dat is helemaal. Jij hebt het altijd wat tegen mij, hè? Je hebt altijd wat tegen mij. Maar dat wordt hier precies hetzelfde gedaan. Let goed op die woorden, want dan vergeet je dit verhaal nooit meer. Hij hebt het over 400 profeten. En hij gaat aan die profeten vragen wat Yahweh zegt. Dus 400 kerkgemootschappen rondom Albladserdam heen, de voorgangers vragen, wat zal ik doen, de zondag of de Sabbat vieren? Zal ik optrekken ten strijde tegen Ramoth in Gilead, of zal ik het nalaten? Ga ik vechten tegen Rome, of uh, zal ik het maar niet doen? Of uh, noem maar wat, hè? Nou, al die profeten die zeggen, trek op. De Heer, hier staat dus Adonai, zal het in de macht des konings geven. Namens wie spreken ze? Ze vroegen Yahweh. Vragen dan die profeten wat Yahweh ervan vindt. En die profeten zeggen, gaat het maar zo doen. Dat is dus heel tricky. 1 Koningin 22 vers 7 staat, "Doch Jozefat, en dat is heel bijzonder. Ik denk ik ze dat maar even wit maken. Is hier niet nog een profeet, staat er. Dat staat niet de eerste keer. Hebben ze 400 profeten voor de neus gehad en dan zegt Jozefat uit Juda, is hij nou niet nog een profeet? Hoe bedoel je, nummer 401? Ja, ja, ja. Ja, er is er nog wel één hoor. Nou, laten we dan door hem vragen. Nou lieve mensen, de koning van Israël die aangaat, die zegt tegen Jozefat, er is nog één man door wie wij, ja wij kunnen raadplegen, maar ik haat hem omdat hij over me nooit iets goeds, maar alleen maar onheil profiteert. Het lijkt een beetje waar wij ook mee te maken hebben. Soms word ik er wel eens moe van om de dogmatiek af te kraken. Ik praat niet over mensen, maar dat wat ze leren. Maar het gaat hier toch hetzelfde. Want al die 200 profeten, als ze met mij in aanraking komen, krijgen ze weer te horen. jezelf dat je namens Jaal profeteert, profiteert. Maar je spreekt niet de waarheid, knul. Wat zegt hij? Micha heet hij, zoon van Jimla. En Jozef zegt? De koning spreekt niet zo. Hoe bedoel je niet zo? Nou, er is nog een man die ja weer kunnen raadplegen. Maar ik haat hem, omdat hij over mij nooit wat goed zegt. Alleen maar onheil profiteert die Micha. Ach, zegt Jozef Jozevat, zo moet je niet over hem praten joh. En zeggen ze tegen mij ook wel eens een keer, wees wel eens wat liever voor die mensen. Zeg, ja, dat is goed. Maar je blijft hetzelfde zeggen hè. Weet je wat uh, Micha betekent? Micaou. Dit staat er eigenlijk. Je zou het toch verwachten tot ze dat ook vertalen, want Mikayahu betekent gewoon wie is gelijk Yahweh? Schitterende naam voor die profeet zeg. Micahu. Wie is als Yahweh? Ergens anders staat er wel als Michael. Wie is er als God? En een ander die krijgt er bij een naam van Immanuel. God met ons. Dat zijn namen. Alleen mensen verbinden wel eens aan namen door te zeggen... Yeshua wordt Immanuel genoemd. God is met ons. Of met ons is God. Dan zeggen ze, oh, zie je wel, hij is God. Maar dat doen ze hier niet. Niet jou. Hij is gelijk... Wie is gelijk Yahweh? Ja, dat zal Michal wezen. Nee, echt niet waar. Als je naar de namen kijkt van mensen... die hebben een boodschap, die namen, over de persoon. Daarop riep de koning van Israël, hoveling... En die zegt, haal dadelijk die mika de zoon van Jimmela." Nu zat de koning van Israël en Jozef, vat de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad op de dosvloer aan de ingang van de poort van Samaria. Terwijl al die 400 profeten voor hem beginnen te profiteren. Hebben ze een mooie stoel neergezet, zo'n rond bankje, weet je wel, een mooi leuningje erop, keep en dan zitten die twee koningen naast elkaar. En er komen 400 man stuk voor stuk langs. Weet je wat ze zeggen? 400 keer hetzelfde. Dat hele club van Giffenmeer, de protestanten. En alles wat er rondhangt. Hebben elkaar gezegd: Wat gaan we hem zeggen? We gaan allemaal tegen hem zeggen: Zondag vieren, Wim. Zondag vieren. Daar gaat God je zegenen. En dan komen ze alle 400 langs. Dan denk ik: Nou, wat hebben we te zeggen? Zondag vieren, Wim. Maar Wim, die weet in zijn hart eigenlijk al. het klopt niet wat die mannen zeggen. Zelfs Agap, die snapt wat die mannen zeggen. Niet het woord van God is. Zelfs Agab die snapt het. En ik zal u dadelijk laten zien waarom hij het snapt. Al die 400 profeten komen voor hem profeteren, En Sitka, de zoon van Kenana, had zich ijzeren horens gemaakt. Hij zegt zo, zo zegt Yahweh, hiermee zult gij Aram stoten totdat hij verdeligd wordt. Weet u waar dat op slaat, die hornen? Ik kreeg van de week een leuk briefje van Ed van der Spek. We hadden het ook over horens. Kun je, je nog herinneren uit de psalm? Dus de osje kop met die horens is de alef. Dat is de eerste teken van de alef in het alefbeet van het Hebreeuws. En alef staat ook voor God. En daar stond in dat stukje wat we lazen dat God een stormroom was voor Israël. Kun je, je nog herinneren? Een schitterend stukje dat het was. En nou zegt deze profeet, die doet ijzeren horens op zijn kop en die maakt een heel spektakel. Van ja, zegt die. Nou, dat is eigenlijk, zegt hij, dat is de alef, die ramt erin met ijzeren horns. Niet tegen te houden, vernietigt dat volk. Je zult hen verdelligen tot ze niet meer bestaan, bij wijze van spreken. Nou, het klinkt goed, hè? En al de profeten, die 399 die dus na die Sittkia komen, evenzo. Trek op naar Ramot in Gilead en gij zult voorspoed hebben. Schitterend. Ook toen bestond er al voorspoedpredikers. Dat is niks nieuws bij ons. Benny Hinn, ja, die, die komt veel te laat. Dit is eigenlijk een van zijn grootvaders misschien wel. Die zit Ik weet het niet hoor. Allemaal voorspoedpredikers. Gij zult voorspoed hebben. Ja, wij zal het in de macht des konings geven. Ja wat? Om dat leger te verslaan. Dat zegt Benny Hinn ook. Echt niet. Ze verwerpen de Torah van God. De bode nu, die Micha was aan gaan roepen, die sprak tot Micha. Zie, Micha, de profeten hebben eenstemmig, gunstig voor de koning gesproken. Laat dan toch uw woord, Micha, zijn als het woord van ieder hunner. En spreek gunstig. Dus er is al 400 keer gesproken, gaan we zondag vieren. En dan komt uiteindelijk die een of andere knecht, die gaat tegen Micha zeggen. Gaat dan zeggen, val aan, grap, want je zal ze verslaan. Maar Micha is natuurlijk een echte knecht van de heer. Maar Micha die zegt, nou zo waar ja wel leeft jongen, voorzeker het geen ja weer tot me zeggen zal, dat zal ik spreken. Wij zouden zeggen, gedenk de Sabbatdag die God geheiligd heeft en apart gezet heeft. Ook al zeggen de 200 baalprofeten, denk aan zondag. Zo waar ja wel leeft, nou ja wel leeft. Voorzeker het geen ja weer tot me zeggen zal, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning gekomen was, die Micha vroeg de koning... Mika, zullen wij tegen Ramot ten strijde trekken of zullen we het nalaten? Wat zegt nou die profeet? Trek op, gij zult voorspoed hebben. Ja, we zullen het in de macht van de koning geven. Eigenlijk zegt hij, ja, we gaan maar rustig zondag vieren. Maar Agap die wist dat het fout zat met die 400 profeten. Welk antwoord gaat Agap geven? Echt waar, je staat ervan te kijken. Maar de koning Agab zegt tot hem... hoe dikwijls moet ik jou bezweren, Micha... dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt in de naam van Yahweh. Dus hij weet, omdat Micha zegt... val aan en verslaat het volk... tot hij niet de waarheid spreekt. Zo krom is Agab. Agab kent de waarheid, maar hij doet de leugen. Hij wil zijn eigen haantje laten kraaien... en hij wordt nog boos op de profeet omdat hij eigenlijk meehuilt met die 400 andere profeten. Daarop zei hij, wie? De profeet Micha. Ik zag heel Israël op de bergen verstrooid, koning Agab. Als schapen die geen herder hebben. Koning Agab is de herder van Israël. Hè? Hoe de herder leidt, dat zullen de schapen merken. Nou zegt Micha, ik heb gezien, koning, heel Israël verstrooid... Geen herder hebben. En we zei. Deze hebben geen heer. Oftewel geen herder. En iedere keer in vrede naar zijn huis. Een goede verstaander hebben een half woord nodig. Hij zegt die aangap die gaat omkomen. En dan houdt de strijd op gewoon. Is de koning dood? Is de strijd overwonnen? Zo simpel is het. Toen sprak de koning van Israël tot Jozefat. Heb ik het jullie gezegd? Hij profiteert over mij niets goeds. Alleen maar onheil. Dus toen die zei. Trek op, je zal het verslaan. Toen wist hij dat het fout was. En nou zegt hij hoe het echt is. Dan zegt hij, zeer wel dat hij altijd rottigheid profiteert van mij. Maar hij luistert niet. Het is echt een stront eigenwijze man. Micha die zegt, daarom, waarom nou? Daarom, wat je nou doet, hoor het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon zitten, terwijl het ganse Heer des hemels aan zijn rechter en aan zijn linkerhand stond. Hé, hey, dan gaan we naar het thema van de preek komen. Wat had de profeet gezien? Een visioen. De troon van God. En links rechts, miljoenen geesten. Maar wat was de eerste tekst ook weer? Engelen en geesten zijn synoniem. Die zijn door God exclusief gemaakt om dienstbaar te zijn voor hen die het koninkrijk van God beërven. Beërft aangap het koninkrijk van God... Hey, hij is willens en wetens vervuld met haat en boosheid. Met eigen ik en eigen eer. Hij zal wel de koning wezen. Maar niet onder de heerschappij van Yahweh. Terwijl het het volk en het land van Yahweh is. Hij is dus rebels. En dan gaan engelen op een andere manier met je om. Wist u dat? Omdat ze door Yahweh een opdracht hebben uit te voeren. Tot een bepaalde manier. Yahweh die zegt... Wie zal Agap verleiden? Zodat hij optrekt en sneuvelt in Ramelt, in Gilead. En de een zei dit en de ander zei dat. Wie is de een en wie is de ander? De ene geestengel, de andere geestengel, de volgende engel. En er is dus een hele vergadering in de hemel van engelen of geesten, net hoe je het noemen wil. En Yahweh heeft gevraagd, wie zal Agap verleiden? Dat is heftig, vindt u ook niet? Nee. Toen trad er een geest naar voren stelde zich voor Yahweh en zegt, ik zal hem verleiden, Abba Yahweh. En Yahweh vraagt dan, waarmee? Het lijkt net of vader Yahweh het niet weet. Maar zo werkt het altijd. Onze Abba weet alles. Maar hij stelt altijd nog een beproeving voor je neus, opdat hij kan zien dat je handelt in overeenkomst met gehoorzaamheid. Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor Yahweh, ik zal hem verleiden. Yahweh vroeg hem, Waarmee? Agap die had foute keuzes gemaakt. Echt foute keuzes. Die hij niet had moeten maken in zijn hart. Hij antwoordde ik zal heen gaan en een leugengeest worden. Worden? Hij was geen leugengeest. Hij was geen foute geest. Hij zei: ik ga een leugengeest worden. In zijn mond. Van al zijn profeten. Dus die engel die gaat in 400 profeten, elke profeet die daarvoor komt, gaat nu door hun mond praten. Trek op met dat leger en verslaat hem. Je zal winnen. Toen zeide hij, dat is Yahweh, gij moet hem verleiden. Goed gedacht, jij engel van de Heer. Je krijgt van mij de gelegenheid om in de mond van 400 profeten te zeggen wat hij doen moet. Gij zult er ook toe in staat zijn. Zegt hij tegen die engel. Ga heen en doe het. God stuurt hem. Ga heen en doe het. Nu dan, zie. Yahweh heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, zegt de profeet. En Yahweh heeft onheil over u besloten. Agab. Toen sprak hij precies zoals het ging. Nou, Agap had al tegen Jozef had gezegd. Zie je wel dat hij al die foute dingen van me zegt? Nou, dan zegt hij dit er nog eens een keertje goed overheen. Hij zegt: Ik heb het gezien in de hemel. De troon van God. En langs de linkerzijde, langs de rechterzijde vol met engelen. En vanuit de troon wordt voorgesteld. Tot er een gesprek plaatsvindt. Hoe gaan we dat oplossen? Tot die Agap aan zijn einde komt. In Thessalonischens 2, vers 11 staat. Daarom zendt God. Hun een dwaling. Hé, hey, als wij lopen te rotzooi van binnen... en we hebben foute begeertes... en we zitten dat zieken na te volgen... dan worden we ook tegenstanders van God. Daar gaat God iets mee doen. Dan zijn wij de tegenstander. Daar gaat God iets mee doen. Daarom zendt God hun een dwaling. Wie zendt de dwaling? Dat doet God. Die bewerkt dat zij de leugen geloven. Want die mensen willen dus van iemand horen... tot het toch best wel... nou, dat is niet zo fout... ...om met de buurvrouw soms even boodschappen te doen. Hé, ik denk, kwaad, echt niet waar. Hij zendt een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. En jij denkt, ja, inderdaad, klinkt wel goed. Oké, okay, niemand hoeft te zien, we doen het gewoon. Opdat allen worden geoordeeld... ...die de waarheid niet geloofd hebben... ...want God heeft gezegd, je moet dat niet doen... ...doch een welgevallen hebben gehad in... ...ongerechtigheid, dat is zonde, overtreding van het gebod... Dus heb je in je hart een welbehagen in ongerechtigheid. En dat niet in één keer gebeurt dat. Hè? Dat is een, een periode waar het maar doorgaat. Je gaat helemaal verzand raken in jouw begeerte, Echt waar. Als er geen hoop meer is. Vader, hij stuurt een dwaling. Je zal die leugen geloven. En je gaat zo koffie drinken bij de bievere. Nu dan, broeder en zuster. Ik denk dat dit duidelijk is. Vind je ook niet? Je moet het maar lezen in zijn context waarin het staat... Het Nieuwe Testament is niet anders dan het Oude Testament. Alleen we hebben door onze eigen denken een heleboel dingen toegevoegd in het Nieuwe Testament. Daar waar het Nieuwe Testament het heeft over een lasteraar. En dan vertalen ze het met duivel. Dan je, op de duivel en Zadels altijd op ze: Oh, we hebben de duivel te maken. Nee, iemand die anders spreekt als God, die lastet God. En als hij doet zoals die God lastet, heeft hij een probleem. Krijgt hij God tegen, dan krijgt hij ook de dwaling te horen waar hij om vraagt. Als je bij de goden van Syrië je knieën gaat buigen en rookoffertjes gaat brengen... uiteindelijk zou je daardoor ingepakt worden door dat hele denken van die afgoden... want het zijn geen goden. Er is er maar één God en dat is Yahweh. 1 Koningen 21 vers 25. Luister goed. Even terug naar waar we begonnen zijn. Nooit is er iemand geweest, broeder en zuster... die zich zo verkocht heeft als Agap om te doen wat kwaad is in de ogen van Yahweh, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Als dit over jou gezegd wordt, vul je naam erin, dan sta je er niet goed op. Vind je ook niet? Zou iemand zijn naam willen invullen? Echt, die waar. Onze handen houden er verre van af. Dus we houden het maar bij Agap. Ik heb mailen met die man, hoor. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Agap om te doen wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Zo hard is het. En er was er nog eentje in 1 koningen 22 vers 23. Nu dan zie, Yahweh heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u. En Yahweh heeft onheil over u besloten. Dus als hij eigen richt tegenover Yahweh, dan zal hij een engel te sturen om een leugen te vertellen door de mond van jouw profeten. ...op wie je dan vertrouwt. Heb ben je dan verzocht? Nee. Hij weet wat er in je hart is... ...en hij zegt je dus een beproeving voor je neus... ...en het leuke was... die heeft al gereageerd op die 400 profeten... ...en dan komt er een andere profeet... ...die zegt precies hetzelfde als die 400... ...en dan wordt hij boos... Want hij snapt dat het fout gaat en dan zegt die echte profeet hoe het er wel voor staat en wordt hij nog bozer. En als hij goed boos geweest is, dan komt het eindoordeel door de mond van de profeet en die hebben precies gezegd wat er staat te wachten. God heeft Agab niet verzocht, maar hij heeft de uiterste vorm van beproeving voor hem neergelegd en hij is door zijn zonde te gronden gegaan. En dat hebben we nodig, om, anders krijgen we geen geestelijke spierballen. Prijst God als hij de moeite neemt om je te beproeven. Want door de beproeving komen de spierballetjes. Misschien zou je een keer struikelen, maar dan komt er de zonde in je hart. Hij zal je weer een beproeving geven. Hij laat je nooit boven je vermogen verzocht worden. Nee, op tijd laat hij de beproeving komen, zodat je toch spierballen krijgt om sterker te worden. Dus probeer goed te bedenken wat Jacobus, de broer van Yeshua, heeft gezegd. God verzoekt niemand, zelf kan die niet verzocht worden, maar hij beproeft zijn kinderen, zelfs Job werd beproefd. Ik heb nog nooit een man gezien die zo ernstig beproefd werd, dat zijn kinderen doodgingen, zijn akkers, zijn, zijn vee, alles. En nog zat hij zijn, rug, zijn, zijn botten te krabbelen vanwege de ellende. En nog kwam er geen kwaad over zijn mond heen. Dat is pas, nou mogen het niet gebeuren tot we zo diep moeten gaan. Maar als God dit toelaat in het leven van zijn kinderen, dan moet je eigenlijk zijn op God wel een heel groot vertrouwen. Hebt hij echt een heel groot vertrouwen in je. Lieve mensen, durven we het aan? Amen. durf je het aan te zeggen? Echt waar, wees nooit bang voor de duivel of voor Satan. Want als je in de wegen van de Heer lacht, is het een eitje. En als de beproevingen komen, dank God dat die beproevingen voor je neus neerzet. Want hij wil hebben dat je geestelijke spierballen gaat krijgen. Echt waar. Een vreugde om zonen van God te zijn. Vindt u het goed dat we twee liederen zingen? Laten we zingen met elkaar.